...dat nu in een masterplan, dat hoort helemaal niet thuis in een masterplan te zetten... ...ik ben het niet met u eens. En ook niet met de heer Berg. Dank u wel. Ik Kijk, bij handopsteking, wie er nog meer behoefte heeft aan een tweede termijn. Ik zie de heer Hendricks met zijn handje omhoog. Nou, ja. Oh. Yep. Heer Hendricks. Ja, dank. Ja, allereerst als uh, uh, reactie toch nog even op de heer Mettes. Die zegt van ik ben het niet met u eens. Ik nam nog geen mening in. Ik stelde gewoon een vraag. Zou het niet goed zijn om het dan alsnog over te nemen? Als je, als je vindt dat iets overbodig is, zou het dan niet, wat is er dan tegen om het aan te nemen? Misschien juist als sterk signaal. Dat wij als gemeenteraad ook op deze locaties uh, die, die woningbouw het best als optie willen uh, zien. En het college willen opdragen om die echt in het gesprek uh, mee te nemen. Dat, als signaal, waarom zou je dat niet meenemen? Dat was een vraag van mij aan de heer Metters. Dat was nog geen uh, stelling. Nu net was het wel een stelling geworden, want ik heb mijn mening inmiddels wel gevormd. Ik ga uh, om de reden die ik net noemde ook de emotie, uh, of het amendement van de heer Berg uh, steunen. En daarnaast zou ik ook het voorstel uh, steunen, want ik vind het masterplan er over het algemeen gewoon goed uitzien. En ik vind het een goede stap voorwaarts voor, uh, voor Zandvoort Noord. Dank u wel. Uh, dan mevrouw Koper. Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal meteen het handje laten zakken. Dank u wel. Ja, allereerst dank aan de, aan de, aan de wethouder. En ook voor de, voor de woorden over participatie. Want hoe belangrijk is het niet dat wij bewoners serieus nemen... en zorgen dat ze betrokken zijn bij de inrichting van... Uh, van hun eigen omgeving. En, en die participatie, uh, uh, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Maar volgens mij is dat de manier om het vertrouwen uh, van, de, van bewoners uh, te winnen. En ook zorgvuldige planvoorbereiding. En, en ook daadkrachtige planuitvoering. Dat hoort daar allemaal bij. En uh, daarom als het gaat om, om het amendement. Uh, zie ik toch dat er een verwarring is tussen uh, concrete plannen. En uh, locaties die er zijn, plekken. En het zou mij echt bedroeven als we, door, uh, als we nu kiezen voor de strategie om een en ander op te houden. Want dan hebben we dus heel veel bewoners enthousiast gemaakt voor, uh, voor de inrichting van hun eigen straat. Dan hebben we daar al een voorwerk gedaan in de participatie. En dan houdt dat op. En ik ben daar absoluut gezien het antwoord van de wethouder. Wat heel duidelijk is, ben ik daar geen voorstander van. Dus ik, uh, ik ga niet mee met het, uh, met het amendement van, uh, van OPZ. Ik zou nog wel, als het mij toestaat, uh, uh, uh, voorzitter, zou ik dan wel even van de gelegenheid willen gebruikmaken. Om mevrouw Duin van harte te feliciteren met haar uh, raadslidmaatschap. Het is fijn dat we als raad uh, weer compleet zijn. Dank u wel. Mooi. Dank u wel. Uh, de heer Elgebali. Ja, ik zag ook een handje al de hele tijd van meneer Hendricks uh, omhoog staan. Dus misschien heeft hij een interruptie op mevrouw Koper. Ja, dat handje dat stond al omhoog volgens mij voordat mevrouw Koper het woord begon. Maar heeft u een interruptie op mevrouw Koper, meneer Hendricks? Ik, uh, ja, ik maakte twee fouten tegelijk. Ik had, ik had uh, mijn handje nog open laten staan. En vervolgens had ik wel een vraag aan mevrouw Koper. Dus toen moest ik hem wegklikken en weer, uh, weer terugklikken. Maar uh, dan... Uh, Fijn dat die onduidelijkheid toch is hersteld. Uh, Nadeel van digitaal vergaderen, zullen we maar zeggen. Want, nee, want, uh, ik hoorde mevrouw Koper zeggen uh, dat zij niet mee wil gaan met ophouden. En ik hoorde daar, daarvoor de heer Drommel ook al zeggen, toen ben ik er maar niet, uh, niet op ingegaan. Maar nu het de tweede uh, is die dat zegt, uh, dan toch maar wel. Want waar komt dat vandaan? Dat, dat idee dat er iemand bezig is met zaken ophouden. Mevrouw Koper. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik hoorde de heer uh, Berg zeggen dat hij graag wil dat de participatie daarover gaat. En dan denk ik dat we bezig zijn met, uh, en, en met, denk ik, een verkeerde gang van zaken. Want dan hou je datgene op, een ontwikkeling die er nog niet is. En dan hou je eigenlijk de uitvoering van de plannen van de eigen inrichting op. En dat vind ik geen goede gang van zaken. Dank u wel. heer Hendricks nog kort. Ja, want ik, ik zie de heer Berg eigenlijk nergens met dit amendement iets ophouden. Hij zegt alleen dat die ontwikkellocaties meegenomen moeten worden. Um, terwijl ik vind het juist zo sterk aan het amendement wat hij indiende... dat je de tijdlijn ziet van bijvoorbeeld die verdichtingsstudie... dat het echt niet aan de raten van de oudere partij uh, ligt dat zaken worden opgehouden. Um, maar dat gewoon de prioriteit van woningbouw niet overal evenzeer uh, wordt gevoeld, heb ik het idee. Maar goed, we gaan het zo zien. Goed, dank u wel. Ik, uh, mevrouw Koper, nog een korte reactie? Ja, meneer Hendrikse lokt dat natuurlijk uit, voorzitter. En ik begrijp uh, uh, dat ik het kort moet houden. Maar als het gaat om de prioriteit van woningbouw... dan weet u dat dat bij alle fracties hier in de Raad hoog op de agenda staat. Dus ik denk niet dat deze woorden terecht zijn. Dat geldt ook voor datgene wat er over tiny houses genoemd wordt. U weet dat Partij van Arbeid en GroenLinks daar, daar uh, al die jaren in, in deze periode voor gepleit hebben. En daar ligt nu een antwoord van de, van de wethouders. Ik denk niet dat het daarom gaat. Het gaat meer om het verzoek van de heer Berg... Uh, waarvan wij zeggen, voor ons staat dat prima in de omgevingsvisie. En we zijn ervan overtuigd dat dat tot een goede ontwikkeling komt. Dank u wel. Ik zie een aantal handjes. Ik ga ze toch even langs. Um, de heer Mettes. Ja, dank u voorzitter. Ik, ik uh, maak het ook als mijn laatste opmerking. Maar mijn vraag is wel aan de heer uh, Hendricks, of hij van plan is om zijn uh, woorden terug te nemen, als hij zegt dat de liquiditeit voor de woningbouw, ...die voor alle partijen belangrijk is. Dat heeft u namelijk letterlijk gezegd. En dat is volstrekt onjuist. Uh, en uh, Mijn vraag is, en dat zou u zieren... ...als u daar afstand van neemt... ...u heeft een heel anders woord in deze raadsperiode... ...wat het CDA betreft. Jur Hendricks. Dank. Uh, ik zei uh, inderdaad dat de prioriteit voor woningbouw... ...niet overal op dezelfde manier uh, lijkt te worden gevoeld. Um, en die woorden neem ik niet terug. Ik kan ze wel uitleggen hoe ik het bedoel. Um, Elke partij bij ons, elke fractie hier, noemt het belang van woningbouw. Alleen wat je ziet is dat soms in de praktijk uh, er toch barrières worden opgevoerd. We zien dat nu bij het voorstel van de heer Berg om dat nadrukkelijker op te nemen. Dat er allerlei argumenten aan dat niet te doen. We zagen dat bijvoorbeeld bij uh, toen ook voor mij de oudere partij het voorstel deed om uh, een van de geplande hoteltorens bij Pellis te veranderen in een woontoren. Dan zie je dat iedereen het heeft over het belang van woningbouw maar dat er bij concrete uh, voorstellen die woningbouw toevoegen... toch anders uh, wordt gestemd dan je op basis van die prioriteit zou vermoeden. En je ziet um, dat we al sinds het begin van deze raadsperiode uh, wachten op een uh, verdichtingsstudie bijvoorbeeld... maar dat die ook maar niet schijnt te komen. Dat is een kwestie van prioriteren en uh, dus van hoeveel prioriteit je aan woningbouw toekent. Zo heb ik mijn uitspraak net bedoeld, dus die neem ik niet terug. Dank u wel. Ja, alvorens naar de tweede termijn van de heer Elgebari te gaan, zie ik nog een handje van de heer Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, voorzitter, uh, ik onderschrijf de woorden van de heer Metters dat het uh, ons in deze raad uh, allemaal uh, te doen is uh, om zoveel mogelijk uh, te bouwen in Zandvoort. Maar ik zou dan toch uh, graag de aandacht willen vragen op de raadsinformatiebrief die wij hebben gekregen over de verdichtingsstudie. Waar nu uh, onder andere in staat dat we een onderzoek gaan doen uh, of we wel uh, zeg maar uh, jongere huisvesting uh, moeten laten plaatsvinden. Ja en dan een onderzoek wat een jaar gaat duren, dan heb ik toch mijn vraagtekens of echt een grote prioriteit is. Ik uh, ga naar de... Ik zie ook nog een handje van mevrouw Koper, maar we gaan echt in de richting van een afronding van uh, uw termijn. Want ik denk dat alle standpunten zo langzamerhand gewisseld zijn op dit onderwerp. Mevrouw Koper nog kort en dan ga ik naar de heer Elgebadi. Ja, ik... Het... Ik denk dat het goed is, dank u wel voorzitter, om even te reageren op de woorden van de heer Kramer. Want ik heb het stuk van de wethouder zo niet gelezen. Integendeel, er wordt met jongeren samen gekeken naar de toekomst van jongerenhuisvesting. En dat betekent niet dat we daar afstand van doen. En dat zou ik graag willen rechtzetten. Dank u wel. Dank u wel. De heer El Bali. Uh, ik zie nog een korte reactie van de heer Kramer. Ook ja, maar de... aan digitale... heel, heel, heel kort. Uh, ik denk dat het goed is uh, om dan uh, zeg maar nog eventjes te refereren dat het onderzoek... ...bederom een jaar gaat duren voordat we echt concreet overgaan tot bouwen. Mevrouw Koper, ik, ik, man, ja, ik krijg nog kort een reactie en dan ga ik echt naar de heer Elgebari. Ik, ik, ik begrijp het, maar ik hecht eraan om dan te zeggen dat hiermee rechtgezet recht gezet is... Dat er sa ...en dat het duidelijk is dat er samen met jongeren gekeken wordt naar jongerenhuisvesting... Al zal dat nog een jaar duren. Dan gaan we uh, naar de doelgroep, dat is de heer Elgebani. Uh, aan u het woord. Scherp, voorzitter. En uh, ja, soms als je opmerkt dat iemand een hand opsteekt. dan uh, heb je tien minuten later nog steeds het woord niet gehad. Maar goede discussie, en die, die is mooi op zijn plaats in onze prachtige raad. Dus uh, fijn daarvoor. Um, ja, ik, ga, uh, uh, ik wil geen discussie uh, aangaan met mijn collega's, want ik denk dat wij volgens mij met z'n allen allemaal hetzelfde streven voor ogen hebben en dat is dat we zoveel mogelijk gaan bouwen voor Zandvoort en dat we dat ook met z'n allen moeten doen uh, en dat de discussie zoals wel vaker over de details gaat in welk plan en op welke manier en wanneer bepaalde uh, dingen moeten gebeuren en uh, dat is misschien een beetje te technisch en te theoretisch voor dit stuk. En het is ook niet wat dit stuk verdient. Um, dus dat wil ik hebben gezegd. Uh, en dat die prioriteit net in het debat heel erg goed naar voren is gekomen. Waarvoor dank aan de collega's. Uh, dan terug naar echt het stuk. Want uh, de meerdere uh, vragen en, en constateringen in de eerste ronde van dit debat... deden bij mij nog iets anders aanwakken. Namelijk uh, ook wat de heer Deen al aangaf. Uh, de participatie en de hoeveelheid bijvoorbeeld dat daar ook werd gesproken over onderhoud. Uh, binnen mijn fractie leefde het idee... Ik had even verwacht om die ook nog even op te gooien. Om te gaan kijken hoe we bijvoorbeeld ook moderne technieken zoals apps kunnen gaan gebruiken. Om bijvoorbeeld mensen die uh, in een wijk of in een straat zien dat er een bepaald klein onderhoud moet plaatsvinden. Zich kunnen verenigen. krijgen naar het idee van de heer Van Marlen over de voetbalkooi vlakbij uh, het station. Om er nou voor kunnen zorgen dat die mensen dan bijvoorbeeld ook hun straat met z'n allen in een leuke buurt acties schoonmaken. Maar ook nog een andere kant van zo'n app. Waarbij je kan zien dat bijvoorbeeld... Uh, mensen in zo'n wijk uh, een foto kunnen maken van mogelijk groot onderhoud en dat de gemeente dan direct ziet van hé, hey, in deze wijk zijn acht meldingen gekomen voor dit groot onderhoud. Dit heeft prioriteit, laten we daar meteen iemand op afsturen. Dus ik denk dat ook aan die kant een wat andere inslag, en een andere insteek over uh, hoe wij omgaan met dit soort vraagstukken en een meer dik, directe betrokkenheid die eigenlijk mevrouw Koop ook voorstaat, maar dan echt in de uitvoering en in de, daarna het onderhoud van die stukken echt een mooie aanwinst zou zijn ook voor deze wijk. Uh, ik heb ook het vermoeden dat we daar langzaam mee bezig zijn. En dat de techniek onze uh, inhoud en techniek en overheden zijn altijd wat lastig. Maar ik denk dat juist op dit punt van onderhoud, dat misschien ook wel eens iets is om mee te nemen in de uitvoering. Ik ben ook benieuwd naar wat de wethouder daarvan vindt. Uh, en tot slot, uh, het is al veel gezegd: uh, een mooi plan. Laten we zo snel mogelijk met de bewoners in gesprek gaan. Uh, en zorgen dat dit mooie plan ook zo snel mogelijk heel erg mooi wordt uitgevoerd voor onze mooie wijk in Zandvoort. Dank u wel. Ja. Meneer Elgbade, ik zie nog een hand van de heer Kramer. Is dat een oud handje, meneer Kramer? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Dan hebben we nog niet iedereen in tweede termijn gehad, maar ik heb gezegd bij handopsteking. Dus als niemand dat doet, dan ga ik voor de tweede termijn naar de, het college. En, oh, de heer Berg nog een opmerking. Meneer Berg, u heeft de microfoon aanstaan. Ja, ik heb hem nu aangezet. Ik wilde alleen nog reageren dat, het, dat ons voorstel niets inhoudt om iets op te houden. We wilden het juist versnellen. Uh, en, het, uh, en dit amendement ziet er juist in dat het niet alleen aan de Noordzijde hoest, maar in de hele wijk uh, Nieuw Noord is benoemd. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik tenslotte voor de tweede termijn van het college naar mevrouw Verhey. Mevrouw Verhey, nu u het woord. Ja dank u wel voorzitter en, en voor de goede orde hecht ik eraan om nogmaals te benadrukken dat dit masterplan ziet op de inrichting van de openbare ruimte. En we hebben net um, een heel gesprek gevoerd over wonen en dat is ook een belangrijk onderwerp. Daar wil ik echt geen afbreuk aan doen, maar dat hoort niet thuis in een discussie over de inrichting van de openbare ruimte. Als ik kijk naar het amendement, dan is dat ook niet meer actueel, omdat het een bestemmingsplan is uit 2005. En het gaat inderdaad om onbenutte bouwmogelijkheden, maar het is ook niet allemaal een woonbestemming. Want er zitten ook bij die onbenutte bouwlocaties bijzondere doeleinden. En dat betekent, nou ja, sociaal, cultureel, et cetera. Um, mevrouw, mevrouw Verheij, ik zie een interruptie van de heer Kramer. Ja. De heer Kramer. Ja, voorzitter aan de wethouder de vraag: het masterplan is toch een inrichtingsplan en wonen behoort toch tot inrichten van de openbare ruimte? Zo dus hij. Wonen en waar je gaat wonen en waar je dat toestaat. Dat zit in een bestemmingsplan. In een masterplan horen geen uh, locatieaanduidingen en uh, bestemmingen. Oftewel, wat mag je waar uh, op welk gebouw? Um, dat gezegd hebbende, het gaat bijvoorbeeld ook om garageboxen. En sinds 2005 zijn een aantal van die bestemmingen ook al concreet ingevuld. Dus het is ook niet meer actueel. Maar meneer Berg, u gaf ook aan van... Inter ja, we gaan toch niet opnieuw inrichten? Oh, ja, extra. Ja. Nou, nog een interruptie van de heer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, wethouder. Aan de wethouder de vraag. Het kan niet actueel zijn, maar het zijn wel locaties die ooit een keer zijn aangewezen. En als het niet actueel is op papier, dan kan het wel actueel zijn naar de toekomst toe. Nou, fijn. nou niet voor al die locaties, omdat die inmiddels bijvoorbeeld al zijn ingevuld eh, of een andere eh, bestemming hebben gekregen. Maar waar het eigenlijk om gaat, meneer Berg althans, dat, dat proefde ik op een gegeven moment ook uit uw woorden, dat u zegt ja, we gaan toch niet um, um, de hele wijk opnieuw inrichten, om vervolgens drie maanden later het weer op de schop te gooien, omdat daar dan gebouwd gaat worden. Het feit dat een bestemmingsplan een bepaalde ruimte biedt, wil nog niet zeggen dat er een concreet initiatief is. Want veel van die locaties zijn ook niet van de gemeente. Um, dus dat betekent dat je eigenlijk um, daar zeker rekening mee houdt op het moment dat je het weet, maar we gaan niet een deel niet inrichten voor 10, 15 jaar uh, omdat er nog geen concreet initiatief is en daar maar op wachten. Dus het is een belangrijk vraagstuk het thema wonen, maar nogmaals het masterplan ziet echt op de openbare ruimte. Um, Even kijken. Ja, voor de goede orde wil ik toch ook nog even benoemen. De verdichtingsstudie daar refereert een aantal van u aan. Die hebben we natuurlijk gedaan en die is opgenomen in de omgevingsvisie. Dus dat is niet een stuk waar we nog op wachten. Dat is daarin vervat. En ook het beeld, want het leek even te ontstaan dat er nu niet gebouwd wordt. Dat is ook onjuist. En ik denk dat de heer Mettes dat al heel goed heeft aangeduid. Dat er volop wordt gebouwd in Noord. Uh, met de ontwikkeling natuurlijk bij de Curidex, uh, de Duinwachter, de autostrijderlocatie die ontwikkeld wordt. Dus er gebeurt echt uh, voldoende, maar nogmaals, dat is echt in het kader van die uh, ruimtelijke ordening. Uh, dat uh, geze gezegd hebbende en herhaaldhebbende wil ik toch uh, nogmaals aangeven dat ik deze, dit amendement ontraad. interruptie van de heer Kamer. Ja, de vraag, aan, uh, voorzitter, de vraag aan de wethouder. Is de wethouder van mening dat er nu voldoende gebouwd wordt... ...en dat er voor de toekomst uh, dit uh, voldoende is om onze jongeren aan woningen te helpen? Mevrouw vrij. Nou, u, u weet net zo goed als ik dat bouwprocessen uh, lang kunnen duren en we zijn nog niet klaar. En uh, nogmaals, uh, we zijn bezig, we hebben locaties aangewezen, er wordt gebouwd, er zijn plannen... In uitvoering, er zijn plannen die vastgesteld zijn. En daar gaan we snel mee aan de slag. En daar zijn we ook al mee bezig. De heer Ja, voorzitter. Aan de wethouder. Welke locaties zijn dan uh, aangewezen? Behoudens, uh, strijden, uh, korendeksterrein. Welke locaties heeft het college dan aangewezen? In de omgevingsvisie is bijvoorbeeld... Graag, graag via de voorzitter, als het kan. Ja, zeker, voorzitter. Excuus. Ja, aan u het woord. Oh, dank u wel. En onder meer eh, rond Nieuw Unicum is een mogelijke locatie, bij de Tolweg is een mogelijke locatie. Maar ook in Nieuw Noord op de kaart eh, op pagina 72, die de heer Berg zojuist als achtergrond haalt, staat ook langs eh, de randen van de flats ook nog eh, verdichtingslocaties aangewezen. Kijken naar een interruptie van de heer Elgebali. En dan ga ik de wethouder echt de laatste woorden laten uitspreken in dit debat. Dan ja, Dank u wel, voorzitter. Ja, het is meer een punt van orde. Omdat uh, de wethouder voor mij duidelijk heeft aangegeven dat we in dit plan niet hebben over woningbouw en dat soort onderdelen. En we hebben het nu, denk ik, al ongeveer een half uur terecht, wellicht over woningbouw. Maar laten we ons alsjeblieft beperken tot de agenda. Want ik zie op mijn klok nu ook alweer dat we richting uh, half tien lopen. Dus punt van orde om dat echt strak te houden op het uh, op, uh, plan alleen. Ja, maar ik ben het met u eens. Tegelijkertijd gaat het debat wel ergens over. En het zijn ook thema's die in de richting van de komende verkiezingen voor iedereen van belang zijn. Dus vandaar dat ik het debat ook wel op deze manier echt de ruimte geef dat u met elkaar daar goed over van gedachten kan wisselen. Maar ik ben het met u eens dat we strak op de klok moeten zitten. Eh, want we hebben nog een aantal agendapunten. Dus ik kijk naar de wethouder, mevrouw Verheij, voor haar laatste woorden in dit onderwerp. En dan gaan we tot stemming over. Ja, dank u wel, voorzitter. En... Dus nogmaals, wonen is inderdaad een belangrijk thema. Dank dat u ook uh, de ruimte heeft geboden voor dit gesprek. En uh, we zijn daar ook volop mee bezig vanuit dit college. Meneer Elgebali heeft daarnaast nog een vraag over iets anders gesteld. Namelijk over eigenlijk een, een verdere digitalisering uh, van de dienstverlening. Want zo kwalificeer ik dat. Hè. Het is al mogelijk om via de website een melding te doen over de openbare ruimte. De gemeente heeft een aantal jaar terug ook gefaciliteerd dat er buurtapps uh, ontstaan. Maar dit is echt een problematiek, of een oplossing eigenlijk beter gezegd... die niet alleen voor Nieuw-Noord zou moeten gelden... maar waar we voor geheel Zandvoort een slag in zouden kunnen maken. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Dan gaan wij thans over tot stemming over dit onderwerp. Uh, de aangekondigde motie van OPZ uh, zal niet in stemming worden gebracht... Ik zie nu van allerlei gebeuren op mijn scherm, waardoor ik nu allemaal kwijt ben. Ik zie dat de heer Kramer de agenda nu deelt. Misschien agenda? Dat ik... Ja, en, en ja. U, u deelt met ons nu een beeld. Oh. Nou, mij niet bekend. In ieder geval gaan wij over tot stemming. Ik um, wordt hier nu ook even gesleuteld door de G4. Misschien kan de heer Kramer ook gewoon het delen stoppen rechtsbovenin. Want dit is wel heel vervelend nou, Hoe gaat dat? Help? help me even. Ja, hij is weer terug. Goed, dan gaan wij allereerst stemmen over het ingediende amendement. Um, u weet het, het is een digitale stemming. Mevrouw Duin is ondertussen ook um, geïnstrueerd over dat ze moet inloggen via de website. En ik verzoek u te stemmen over het amendement van de... Oudere partij, Zandvoort. Moet ik even verslonden? Wij zien nog niks. Jurdeen heeft een handje opgestoken. Kijk even ja, je. Kom, ja, ik wil een stemverklaring doen. Kan dat nu of daarna? Nee, dat doen we altijd na de. Na de oh. stem... Jammer. Ik, ik zie nog niks. Uh... Bij mij is ja. geen stemming meer actief. Bij mij ook niet. De G4 uh, is druk aan het uh, allerlei knoppen aan het drukken zie ik. Ja. ja, de stemming is als het goed is nu geopend. Voorzitter, Meneer voorzitter. Ja. Wat, brengt u, wat brengt u nu in stemming? Het amendement. Amendement, oké. Okay. Je moet even de website verversen. Zijn we binnen? Er zijn nu 16 stemmen binnen. De heer Mettes moet nog stemmen. Ja? De stemmen is 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen. De uitslag is 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Daarmee is het amendement verworpen. En De heer Deen heeft al aangekondigd dat hij een stemverklaring wil afleggen. De heer Deen. Ja, dank u, dank u voorzitter. Ja, wij hebben uh, voor dit amendement gestemd, want wij vinden dat dit uh, amendement juist, juist niet tot vertraging leidt, maar juist specifiek bijdraagt aan de effectiviteit. Dank u. Da dank u wel. Nog andere behoefte aan de stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan gaan wij over naar het uh, stemmen over het voorstel. Voor de goede orde, dat is het. Uh, niet gaan want het amendement is niet aangenomen. Dus dat is het oorspronkelijke voorstel. Daar gaan wij over stemmen. En ook de stembus is wederom geopend. Um, dat de uitslag komt net binnen 17 stemmen voor 0 tegen, dat betekent dat het voorstel unaniem is aangenomen heeft iemand nog behoefte aan de stemverklaring op het voorstel? Pas zodanig ik zie wel twee handjes, maar ik neem aan dat dat oude handjes zijn van de heer Deen en Dommel met het verzoek die ook te laten zakken en dan is daarmee het voorstel aangenomen en kunnen wij over naar het bespreken van het volgende onderwerp Um, en dat is de opzet duurzaamheidsfonds. En aan de raad wordt voorgesteld de kaders van het duurzaamheidsfonds Zandvoort, de verordening duurzaamheidslening gemeente Zandvoort en de verordening stimuleringslening verduurzaming bedrijven Zandvoort vast te stellen. Aangevuld met de in het raadstuk opgenomen besluitpunten 4 tot en met 11. Um, de fracties van de oude partij Zandvoort en de Partij voor de Vrijheid hebben een amendement aangekondigd. En ik zou dan graag ook als eerste het woord willen geven aan de heer bouwberg Wilson. De heer bouwberg Wilson. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik het uh, verstandig aan doe om het amendement maar even door te lopen. Ik zal een enkele regeltrek toevoegen in verduidelijking daarbij uh, uitspreken. Um, in principe goed dat er een duurzaamheidsfonds is... En ook goed dat we dat kunnen gebruiken voor het uh, doorlopen van de energietransitie waar we voor staan op grond van de akkoorden van Parijs. Wij hebben het volgende uh, uh, gesteld in het amendement. constaterend dat de vaststelling voorligt, Het college van burgemeester en wethouders kan eigenstandig besluiten tot, tot een bedrag van 100.000 per bijdrage stimuleringssubsidie te geven aan projecten, maatregelen of initiatieven die bijdragen aan de thema's van het beleidsplan. Voor, 2042, pardon, voor 2022 tot 2026 is een bedrag van 1.800.000 euro beschikbaar voor projectsubsidies of subsidieleningen met een jaarlijks plafond van 450.000 euro. Heeft een eveneens ter vastligging voorliggende voorwaarden en beoordelingskade projectsubsidies om reden van doeltreffendheid en doelmatigheid aanvulling verdienen. Het is van daarom. Uh, Aanbeveling verdient het jaarlijks maximum beschikbare bedrag aan projectsubsidies per doelgroep ondernemers, vereniging van eigenaars, verenigingen, Stichtingen, privépersonen en dergelijke vast te stellen en te koppelen aan een aantal per doelgroep te verduurzame bedrijfspanten. De toelichting zodat de taakstelling overeenkomt met het beschikbare subsidiebedrag per doelgroep, vervolg van het argument. Projectstudies, subsidies, vooralsnog te beperken tot nodige redmaatregelen, zodat totdat er meer duidelijk is over in Zandvoort beschikbare energiebronnen en zo mogelijke desinfecteringen worden voorkomen. De toelichting, zodat er geen investeringen worden gedaan die door later te maken keuzes onverstandig blijken te zijn. Gedoor met het amendement vooraf te bepalen welke percentages aan subsidie voor de verschillende duurzaamheidsingrepen. ...conform de business case voor no-regret maatregelen worden verstrekt. Ter toelichting zodat van elk type no-regret maatregel duidelijk is voor welk percentage subsidie wordt gegeven. Door met het amendement het aantal subsidies te beperken tot één subsidie per aanvrager... ...en het voorgestelde maximum van 100.000 euro per initiatief per jaar fors te verlagen... ...zodat er een groter aantal subsidies aan een grotere groep aanvragers verstrekt kunnen worden. Dit dringt er meer omdat aanvragen in volgorde van ontvangst geholoreerd worden en voorkomen moet worden dat de subsidiepot al heel snel leeg zou raken. Besluit. Van het voorliggende raadstuk besluit we tien te vervangen door het volgende besluit. Het college op te dragen, de voorwaarden en beoordelingskader projectsubsidies conform de in dit amendement genoemde aanvoeringen nader uit te werken en zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Dit is de dictum van het, uh, van het uh, amendement. En dit alles, uh, voorzitter, voor het goede begrip... om in de praktische uitvoering van uh, hetgeen wat ons te doen staat als uh, energietransitie... en de beschikbare gelden zo ver mogelijk af te stemmen op uh, de doelgroepen... en de daarvoor in aanmerking komende uh, uh, uh, energiebesparingsmogelijkheden. Dit ter toelichting. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan is een amendement aangekondigd door de PVV. Ik geef het woord aan... ...ik neem aan de heer Van Tichelen. Nee, heer nee uh, Ja, dank u voorzitter. Ja, ik, ik, u zal dat met mij moeten doen vanavond... ...op uh, eigenlijk alle agendapunten, dan weet u dat. Dank u wel. Uh, ja, voorzitter, ik zal het amendement uh, verwerken in mijn uh, eerste termijn... Um, Tijdens de commissie werd ik uh, zeg maar vanwege mijn inbreng nogal uh, zeg maar aangevallen door een aantal partijen die menen het alleen recht te hebben op de invulling van dit fonds. Ik vroeg namelijk om de mensen die in de problemen verkeren door de enorme stijging van de energieprijzen financieel bij te staan uit dit fonds. Daar is dit fonds wat ons betreft namelijk uitermate geschikt voor. Wethouder van Haafden vond dit uh, geen goed idee... en verwees naar andere mogelijkheden voor deze mensen. Naar het bewandelen van andere wegen als inwoners financieel in de problemen zitten. Maar daar zit wat ons betreft nou juist het uh, probleem voor zitten. Deze mensen hebben snel hulp nodig. En om via websites en langs allerlei uh, Haarlemse en Zandvoortse loketten... dit uh, probleem aan te kaarten, duurt gewoon te lang. Dit duurt te lang, dan is het te laat... En wij dienen daarom een amendement in met het volgende besluit. Het huidige deelbesluit 11 van het ontwerpbesluit. Voor 2022 een bedrag van 1,5 miljoen aan de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds te onttrekken voor energiebesparende investeringen in het gemeentelijk vastgoed. Te wijzigen in een nieuw deelbesluit 11 wat er uh, wat ons betreft zo uit gaat zien. Voor 2022 een bedrag van 1 miljoen aan de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds te onttrekken voor energiebesparende investeringen in het gemeentelijk vastgoed. En aan het ontwerpbesluit een nieuw deelbesluit 12 toe te voegen. Energiearmoede in Zandvoort in kaart brengen. En voor 2022 een bedrag van 500.000 euro aan de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds te onttrekken en te reserveren om Zandvoortse burgers... die door de gestegen energieprijzen... hun energierekening niet meer kunnen betalen... financieel tegemoet te komen. Tot zover ons amendement. En dan staat u mij toe om gelijk nog even in te gaan... op het amendement wat de heer bouwberg wilson zojuist uh, heeft voorgelezen... Uh, eh, over de kaders duurzaamheidsfonds. Uh, hier zullen wij uh, tegenstemmen, voorzitter... aangezien wij al op uh, meerdere... Uh, gronden hebben aangegeven überhaupt tegen de huidige invulling van dit fonds te zijn. En daar wilde ik het uh, voor de eerste mijn even bij laten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Uh, de vorige onderwerp zijn wij van groot naar klein gegaan. En ik stel voor dat nu andersom te doen. En dan kom ik als eerste uit bij de, althans als eerste niet-indiener van een amendement, uit bij de fractie Drol. Meneer hier... Dank, Wieler. Ik voel me vereerd. Uh, ik mag hiermee toch de kar trekken. Zoals ik ook al in de commissie meldde, ik uh, ben het eens met dit voorstel en ik stem hiervoor. De beide amendementen zie ik niet zitten en daar stem ik dus tegen. Dank u, vriendelijk, voor deze snelheid en de snelle reactie. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, uh, dit duurzaamheidsfonds is natuurlijk gebaseerd op de afspraak in de Raad uh, gezamenlijk om dit fonds uh, in te stellen, om verduurzaamheid uh, te versnellen. En de hoogte is... Uh, gebaseerd op de afspraak van het coalitieakkoord. Nou, wij zien kaders die conform onze verwachtingen zijn... en we zijn blij dat dit voorstel er is... want er kan nu gestart worden met de uitvoering. En, en dat is hard nodig, want er leven heel veel vragen bij inwoners... over wat er gaat gebeuren. Hè. De, we hebben in de commissie dan ook gepleit... voor een permanente communicatie. Ik ben blij dat de wethouder daar ook goed op ingegaan zijn... die permanente campagne en mensen meenemen. Daar, daar gaat het over. En voorzitter... Um, met de oplopende energieprijzen ondervinden mensen de problemen van een slecht geïsoleerd huis natuurlijk niet alleen in de lijve. Dat ze in de kou kunnen zitten, maar ook flink in de portemonnee. zijn ze dubbel de sigaar. En de Partij van de Arbeid heeft in haar verkiezingsprogramma uh, gepleit om uh, uh, mensen te helpen. Daarbij bij het, uh, het omlaagbrengen van de energierekening met een inruilactie witgoed. Om oud-energie-slurp witgoed. ...in te ruilen voor nieuw energiezuinig. En nu zien wij in de kaders natuurlijk... ...dat het vaak gaat om zonnepanelen... ...en dat soort zaken. Maar dit lijken wij nou bij uitstek zaken ...waarmee we de laagste inkomens goed, goed kunnen helpen. En ik vraag me af... ...ik had dit in de commissie niet aangeroerd... ...maar is de wethouder bereid om dit mee te nemen... ...naar de uitvoering? Dat is nog een vraag die bij, bij ons ligt. En dan, want er ligt een goed plan... ...zeker voor verkoopwoningen... Is, ...wordt het nu voor een hoop mensen helder... ...maar voor huurders... Die zitten natuurlijk in een ander pakket. En die hebben ook vooral in Zandvoort te maken met onze woningcorporatie. Nou heeft de Partij van de Arbeid in de commissie aan prewonen gevraagd... Uh, uh, of ze bereid zijn om de slechtste huizen met de hoogste energierekening... het eerst aan de beurt te laten komen. En dat zijn ze. Alleen is de vraag natuurlijk wel... Wanneer? En uh, blijkbaar is de commissievergadering goed beluisterd... want ik werd de afgelopen tijd een paar keer uh, uh, aangesproken op straat... van huurders die zeggen, en wanneer zijn wij aan de beurt? En ik... Ja? ik zie een interruptie van de heer Deen. Dus oh. die wil ik graag even het woord geven. Ja. ja, dank u voorzitter. Ja, Het was al even terug... maar ik uh, hoorde uh, mevrouw Koper iets, iets moois zeggen over een witgoedactie. Um, die heb ik niet op mijn netvlies staan... Um, Kunt u dat een beetje verduidelijken? Is dat naar aanleiding van uh, dat de stijgende energieprijzen, hoor ik u zeggen, dat mensen hun oude wasmachine of witgoed in kunnen ruilen voor een nieuwe? Mevrouw Koper. M de microfoon aan. Doe ik hem juist dicht in plaats van open? Ja, dat werkt natuurlijk niet. Fijn dat ik de gelegenheid krijg om daar nog iets over te zeggen. Want dat, dat is inderdaad een actie als het gaat om mensen te ondersteunen. Het gaat vooral om de laagste inkomens die het investeren in energiezuinige um, en middelen natuurlijk uitstellen tot het laatste moment. Hè? Als je... Uh, uh, de wasmachine stuk gaat, dan, dan moet je wel. Maar tot die tijd doe je zo lang mogelijk met een energieslurper. Nou, als we met elkaar willen dat energieverbruik omlaag gaat... en we willen de laagste inkomens helpen... dan lijkt ons dit de moeite van het onderzoeken waard... of dit niet een hele mooie actie zou zijn... die meegenomen kan worden in de kaders van het duurzaamheidsfonds. Dan ga ik even kijken of ik nu... U was bij de huurders, maar ik zag... Martijn, heeft de heer Hendriksen nog een interruptie belegen? Ja, dank. Um, want ik, ik vind dat het idee van mevrouw Koper best wel goed uh, klinken. En ik vind ook dat dat best wel samenvalt eigenlijk met het idee van de heer uh, Deen... om daar een deel van het duurzaamheidsfonds voor te gebruiken. Dus is het een idee, uh, vraag ik dan maar aan mevrouw Koper... om die twee voorstellen samen te voegen? Dus met wat aanpassingen bij het voorstel van de heer Deen... Uh, dat u zich daar ook in kunt vinden, om dit daarin te voegen. Mevrouw Koper... Ik ga graag in op uh, uh, was het een motie of een amendement geloof ik van de, de PvdA. Ja, dat is een amendement. Dank u wel, voorzitter. Als het gaat om uh, uh, de energiearmoede, uh, want daar heb ik me inderdaad ook op voorbereid. En dan kom ik zo, dat neem ik zo direct even met u wel neem, neem ik dat mee. Um, ik had het over, um, de, wat doen we concreet voor de huurders? En onze vraag is eigenlijk, en dan gaat het om dat Prewonen uitgelegd heeft dat ze de slechtste huizen, hè, waar mensen de hoogste energierekening hebben, het eerst aan de beurt laten komen, te isoleren, uh, maar uh, dat wij dus eigenlijk veel signalen ontvangen dat mensen nu ook, ook, ook met die energieprijzen voelen van en wanneer gaat dat nu gebeuren? Ik vroeg me af of de wethouder daar iets over kan zeggen. En dan ben ik al, uh, ter geruststelling van de mensen thuis, dan ben ik eigenlijk al bij wat ik wilde zeggen over het, uh, over het fonds en, uh, en de besteding van het duurzaamheidsfonds. Het Partij van de Arbeid staat volledig achter de kaders van dit duurzaamheidsfonds. Het versnellen van verduurzaming. En dat betekent dat we ook moeten proberen om de energierekening met elkaar naar beneden te brengen door het energieverbruik met elkaar. Uh, naar beneden te brengen. Maar het voorstel wat PVV doet, en daar hebben we uh, dat verschil van mening hebben we in de commissie natuurlijk al gehad, want daar refereert uh, uh, meneer Deen ook aan. Meneer Deen zegt in de, in de commissie, ja, energiearmoede moeten we bestrijden door daar geld aan te besteden. Uh, en dat zijn wij met elkaar eens. Want we hebben niet voor niks uh, uh, in oktober bij de begroting een motie, uh, ik geloof dat GroenLinks hem ingediend heeft, samen met D66, en die hebben wij breed gesteund, Partij van de Arbeid ook, om te vragen aan het college extra geld uit de begroting voor armoedebeleid en zeker in verband met de, de naderende energiearmoede. Maar dat is iets anders als we met elkaar in het duurzaamheidsfonds uh, uh, geld gaan besteden aan uh, energiearmoede door daar het geld weg te halen en een eenmalige bijdrage te, uh, te leveren. Nee, dat zien wij dus echt anders. Het geldt uit het duurzaamheidsfonds. Dat moet juist besteed worden. Structureel voor de lange termijn. Want anders krijg je dat mensen nu een mooi cadeau krijgen. Dat is natuurlijk prima. Maar dan zitten ze straks volgende winter weer in de kou. Want dan is die energierekening weer net zo hoog. Het nee. Duurzaamheidsfonds, is, zo zien wij dat, is bedoeld voor structurele oplossingen en lange termijn. En dan is het jammer dat nu dit voorstel kwam. Interessieve. Ik wil even mijn zin afmaken. Het had fijn geweest, en kan meneer Deen dat meenemen, als de BVV in oktober ook voor extra armoedebeleid had gestemd. Dank u wel. De heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Ja, um, ik, hoor, ik hoor wat mevrouw uh, Koper zegt. En um, ja, dat staat dus haaks op wat ik zeg eigenlijk in mijn spreektekst, dat deze mensen dus nu... ...hulp nodig hebben. En dat ik daarom juist zeg... ...dat we die andere wegen in dit geval niet moeten bewandelen... ...want dat duurt te lang. Uh, mijn vraag concreet aan mevrouw Koper... ...hoe gaat u dan deze mensen... ...nu helpen? En daarnaast... Uh, ...u ziet het als een eenmalige investering, euh, Zoals u zojuist schetst. Maar euh, volgens mij is het een revolverend fonds. En kunnen we best over revolverende zaken ook richting de energiearmoede praten. Euh, voor zolang als de huidige energieprijzen de pan uitreizen. Dus euh, ja, u legt u legt zelf volgens mij wat beperkingen op. Maar mijn belangrijkste vraag is. Hoe gaat u die mensen dan nu helpen? Die zitten nu in de problemen. koper. Jazeker, we zijn het helemaal eens hoor. Uh, wij moeten met elkaar alles op alles zetten om aan energiearmoede wat te doen. En dat hebben de, dat, die vraag hebben we ook al vanaf oktober de, bij de wethouder neergelegd. En we hebben daar ook uh, goede berichten over gekregen, over wat er uit Den Haag komt. En ik zou wat dat betreft deze vraag ook weer willen doorpassen naar de wethouder om uit te leggen op welke wijze wij in Zandvoort aan dat uh, armoedebeleid van alles doen. U weet, daar ben ik inderdaad een, uh, een voorstander van. Uh, dat is iets anders dan eenmalig uh, geld te geven. En ook tweemalig blijft incident, incidenteel geld en helpt niet om structureel de energierekening naar beneden te krijgen. Want dat is het probleem van energiearmoede. Het probleem is dat met een hoog verbruik, een slecht geïsoleerde woning, ben je gewoon dubbel de pineut. Dus in die zin, wij zijn het niet eens over de besteding van het fonds. We zijn het wel eens over het feit dat we alles op alles moeten zetten om mensen die uh, in de problemen komen door de, door de energierekening, om die te helpen. En dan kijk ik even of ik verder nog iets ja, hand van de heer Deen. De... Ja, nog een laatste opmerking, voorzitter... ...aan de hand van de inbreng van mevrouw Koper. Uh, het, is, het is een uh, wollig verhaal en ze verwijst naar de wethouder. Maar ik, ga de, ik kan dus dit samenvatten dat u die mensen nu niet gaat helpen. Dat is duidelijk. Dank u. Ja, dat vraagt natuurlijk om een reactie, hè, voorzitter. Ik bedoel, als wij met elkaar hier in de raad uh, een uh, motie indienen om te vragen voor extra geld voor mensen met energiearmoede. En alle partijen steunen die behalve de PVV. Dan vind ik het erg, erg, nou ja, wat zal ik daar nou eens wat van zeggen? Dan vind ik het flauw. Laat ik maar weer gewoon uh, mijn favoriete taalgebruik nemen. Dan vind ik het flauw wat, wat de heer Deens zegt. Want dan denk ik... Ja, is het verkiezingstijd en gaan we op deze manier met elkaar om? Volgens mij moet je beleid maken waar mensen ook op lange termijn wat aan hebben. En met het duurzaamheidsfonds maken we lange termijn beleid, ...waarin we ook op korte termijn klappen kunnen uitdelen. En uh, ik kijk er nog van harte uit naar de antwoorden van de wethouder... ...zeker als het gaat om mijn voorstel voor witgoedactie... ...want ik denk dat we daar wel heel veel mensen kunnen helpen. Dank, Dank u wel. Ik kijk verder naar de raad en dan kom ik uit bij GroenLinks, de heer Elgebali. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, u zult het begrijpen. GroenLinks is veel voorstander van een duurzaamheidsfonds en zijn blij dat we uiteindelijk na lang wachten uh, dit fonds uh, nog deze periode en vandaag wel te weten vast gaan stellen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij als Zandvoort op ons netvlies krijgen dat wij als Kustdorp als een van de eerste worden getroffen door klimaatverandering. We hebben een prachtig mooie zee voor ons die tot nu toe onze vriend is, maar ook heel snel onze vijand zou kunnen worden. En alleen dat geval en alleen dat al onderstreept de noodzaak van het feit dat wij de duurzaamheidsfonds moeten hebben. Ik kan nog meer redenen op, uh, opnoemen, bijvoorbeeld de prachtige duinen die om ons heen liggen, die we moeten behouden. En noem het allemaal op, de schone lucht. Ik kan het heel tastbaar maken voor u. Maar dat gaan we vandaag met z'n allen in ieder geval vastleggen. En dat vind ik fijn en dat is mooi om te zien en mooi om te concluderen. Dat, dat wil ik hebben gezegd. Dan als we kijken naar de amendementen. Uh, het amendement van openzet kan ik kort over zijn. Ik ben benieuwd wat de wethouder daarover vindt en zegt. En aan de hand van de antwoorden van de wethouder bepaal ik mijn standpunt rondom dat amendement. Als ik dan kijk naar het amendement van de PV heb ik daar gewoon moeite mee. En ik ga u ook wel uitleggen waarom. Mevrouw Koper zei het net terecht. Zij zei dat het een structureel probleem is, die energiearmoede. We hebben met die motie die we samen met onder andere D66 hebben ingediend, gepoogd om de ruimte van de begroting die er lag, structureel, om die te proberen in te zetten voor die energiearmoede. We hebben gezien in de laatste tijd dat er ook vanuit het Rijk het een en het ander is gebeurd. Gelukkig, nogmaals gelukkig. Maar dat ga je niet oplossen door nu incidenteel in een duurzaamheidsfonds iets te op te gaan lossen. En er is nog iets anders. Want toen wij die motie hebben ingediend en bijna de Vertallige Raad daarvoor stemde... stemde de fractie van de PVV-voorzitter er tegen... omdat de partijen die deze motie hadden geïnitieerd... dit op een landelijk niveau heel anders zouden hebben ingestoken. Kijk, en als dat nou de grondslag is van beleid maken en adequaat op dat moment, want toen speelde de energiearmoede ook al, reageren op wat er moet gebeuren voor die mensen die in die armoede zitten, dan vind ik het uh, in de woorden van mevrouw Koper flauw dat mevrouw Koper wordt verweten nu niet te acteren. Mevrouw Koper heeft al bijna een half jaar, misschien al een half jaar geleden al geacteerd. En dat kunnen we van de heer Deen voorzitter niet zeggen. De interruptie voor de heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, uh, jammer dat de heer El-Khabali een beetje uh, de reden dat wij dus tegen die motie hebben gestemd verdraait. Want ik heb destijds genoemd dat wij tegenstemden omdat wij dit een hele hypocriete motie vonden. En dat heb ik ook uitgelegd. Want dezelfde partijen die verantwoordelijk zijn voor deze energiearmoede bij mensen, die komen nu met een doekje voor het bloeden. En zo heb ik het uitgelegd. En dat vinden wij hypocriet. Dus daar kunnen wij niet in meegaan. En als ik u dan nu vraag, die motie is toch aangenomen, hè? ook zonder de PVV. Waar is dat geld nu dan voor deze mensen? Wanneer gaat u dat uitbetalen? Wanneer kunnen zij hun rekening betalen? Zij moeten nu kiezen, ja mevrouw Koper, ik zie het. Ook Mimiek doet een hoop, ook met online vergaderen. Maar die mensen moeten nu kiezen tussen een tas met boodschappen of in de kou zitten. Wat doet u eraan? De heer Algebari. En ik verzoek u wel om um, in de onderlinge discussie uh, de zaak steeds voorop te stellen. Um, ik bedoel niemand in specifiek, maar graag uh, echt op de zaak. De heer Algebari. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik zal de zaak voorop stellen. Wat wij eraan doen is wat, wij, wat ik net heb betoogd. Uh, wij hebben in oktober een motie. Ingediend, ...waarin we de wethouder Financiën in dit geval opriepen om de ruimte die er in de begroting zat... ...om die te besteden aan mensen die voornamelijk nu te maken hebben met energiearmoede. Omdat wij wel degelijk zien dat het een mega groot probleem is. En dat doen wij eraan. Uh, het college heeft zoals mevrouw Koper al heeft gezegd, is, heeft er naar gekeken. En de wethouder zal zometeen wellicht op verzoek van mevrouw Koper daar ook nog wel een verduidelijking aan geven, ook aan u. Uh, maar dat is wat wij aan aan doen. Wij hebben daar al iets aan gedaan. Dus u kunt mij verwijten... Voorzitter, de heer denken mij feiten, want u verwijt mij niks. Dat wij daar niets aan doen. Maar volgens mij hebben wij ongeveer een half jaar geleden al met z'n allen geacteerd. En u, uh, voorzitter, de heer Deen zegt wel dat, dat, dat hij die woorden heeft gezegd. Maar volgens mij was het zijn collega van Tichelen. Dus als we dan het helemaal correct maken, zijn die woorden die de heer Van Tichelen op dat moment zei. Inderdaad, die woorden van, een stekking van de stekking van de heer Deen. Maar ik vind het een beetje. Ik vind het gewoon jammer dat, dat, dat ja, hier dingen worden verdraaid. In die zin. En dat uh, ons nu wordt vergeten dat wij niets willen doen aan energiearmoede. Terwijl het bij ons al een half jaar geleden op ons netvies staat. En het ook ons aan het hart gaat. Want ik denk dat het van heel groot belang is dat iedereen zijn rekening kan betalen. En ik denk dat het van nog groter belang is dat wij allemaal de urgentie gaan zien. Van het, ja, het zorgen dat mensen in een mooi en duurzaam, goed geïsoleerd uh, van het gas af huis wonen. Omdat het in het belang is van een iedereen in, in, in ons dorp. Dus ik denk dat dat, en daar gaat het Duurzaamheidsfonds om, om af te ronden. Ik denk dat dat het belang is van het Duurzaamheidsfonds. En ik denk dat dat het belang was van de motie in oktober. Dus ik vind de tegenstrijdigheid die de heer Deen hier nu, nu laat zien... vind ik een, een, een mooie en een politieke. Maar is niet een kloppende. De interruptie van de heer Deen. Ja, ja voorzitter, nog, uh, nog eenmaal. Uh, allereerst of het nou weer vertichelen is of ik die hierover gesproken heb. Wij zijn één fractie en wij spreken gewoon uit één mond. Dus dat onderscheid vind ik uh, uh, ja, niet, niet relevant. En daarnaast, uh, het enige wat ik zeg is... u komt... U creëert zelf een probleem en daarna komt u met een zogenaamde oplossing en dat noem ik hypocriet. En dat is precies de reden waarom ik tegen heb gestemd. En ik stel u nogmaals de vraag, wanneer gaat u dan dit geld besteden aan deze mensen? Wanneer? Ik zie ook een, um, een interruptie van de heer Hendricks. Ik geef daarna nog even het woord terug aan de heer Algebali om erop te antwoorden, de heer Hendricks. Nou, ik had in feite dezelfde vraag als de heer Deen uh, als laatste stelde. Uh, namelijk, uh, ja, leuk dat er emoties ingediend, ingediend, maar concreet is het probleem dus niet opgelost. Uh, dus wat gaan we nou concreet doen? Hoeveel euro krijgen deze mensen extra door die motie? De heer Elgebali, en ik stel voor dat we straks ook de antwoorden van het college afwachten op dit punt. Uh, de heer Elgebali. Ja, voorzitter, dank u wel. Concreet, wanneer gaan we, dit nou, wanneer gaan we dat geld nou uitkeren? Dat hangt af van de plannen waarmee het college komt en wanneer die worden uitgewerkt. Ik neem aan, zoals het hier gaat, zoals altijd gaat, dat het college daar of nu al mee bezig is. Ik heb het vermoeden dat ze dat aan het doen zijn. En, en dat wij dat terug gaan zien in, in de voorjaarsnota die wij uh, in het voorjaar zullen krijgen. Uh, dus, en u weet ook, ja u kunt nu neeschillen meneer Hendricks, maar u weet ook, ik heb geen portemonnee met daar uh, honderdduizenden, zo niet miljoenen euro's tegen. Dus u kunt aan mij vragen wat ik er aan ga doen om het zo snel mogelijk te doen. Ik heb alles, in, uh, alles gedaan wat, wat ik op dat moment kon doen, namelijk in oktober, om die motie in te dienen. Uh, en daarmee hebben we in werk gezet dat die mensen nu ook via zandvoort, vanuit uit onze eigen ruimte, in onze eigen begroting, aan de slag kunnen met die energiearmoede. En ik neem aan, zoals de mevrouw Koper al eerder heeft gezegd, dat de wethouder daar straks ook iets over gaat zeggen. Dus laten we dat in ieder geval afwachten. Maar ik wil nog een ander punt maken. En dat punt is eigenlijk een bij de ketelpunt in dit geval. Want er wordt de hele tijd gezegd van die partijen, die zijn hypocriet, want die hebben ervoor gezorgd dat. Dat deze mensen nu in deze armoede zitten. Nee, weet weten waar u voor zorgt met u niet uh, in willen stemmen met duurzaamheidsbeleid? Dat al deze mensen ten alle tijde nog blijven zitten met de problemen die ze op dit moment ook hebben. En dat is die energiearmoede. Want zolang u het klimaat ontkent, uh, als PVV, zijnde onder andere. en alle problemen die er omheen spelen. zullen al die mensen nog steeds te maken hebben met gas en met slecht geïsoleerde huizen. En dat is wel waar het om gaat. We kunnen. Het, het, het, ja, toch nog even een interruptie van de heer Deen. Mag u zin hier, afmaken? U mag u zin afmaken en daarna een ding erin. Ja, want we kunnen er namelijk voor zorgen dat we helemaal niet meer afhankelijk zijn van gas of weet ik veel wat. Uh, wat we nu als fossiele brandstoffen gebruiken. We kunnen er namelijk voor zorgen dat we afhankelijk zijn van alleen onszelf en onze eigen energie uh, manier van winnen daarop. En dat is een stuk beter dan afhankelijk zijn van de markt, gas of weet ik veel wat. En ik denk dat we daar allemaal blij mee moeten zijn. Jereen? Ja, ja, dank u voorzitter. Ja. Uh, ik moet weer even reageren, want het, het wordt steeds gekker. Uh, nu uh, gaat de heer El Ghabali zeggen dat wij het klimaat ontkennen. Nou, laat ik één ding zeggen. Dat klimaat dat is er en wij ontkennen niet dat het klimaat er is. Maar het is wel mooi, want u stipt nou precies daarmee het grootste probleem aan. Want de meeste partijen, en dat deed u ook al in uw inbreng tijdens de commissie... en dat zien we ook nu weer, die halen alles volledig door elkaar... Het verminderen van CO2-uitstoot bijvoorbeeld is niet duurzaam en ook niet goed voor het milieu. Het milieu heeft daar last van. U gooit alles op één hoop. Energietransitie, milieu. Ik hoor u over adaptatie, recycling, stikstof, CO2-uitstoot, van het gas af. Het lijkt allemaal onder de noemer duurzaamheid te vallen. En daar kijken wij nou precies anders naar, voorzitter. Dit soort zaken dien je namelijk afzonderlijk te bespreken en te bepalen... zonder dat allemaal op één hoop te gooien. Wij zijn bijvoorbeeld heel erg voor verduurzaming op het gebied van recyclen en dergelijke. Hartstikke goed. Maar op deze manier een discussie voeren... over één uh, grote hoop van duurzaamheid. Ja, waanzin zou ik bijna willen zeggen. Dat, dat gaat ons veel te ver. En het klimaat ontkennen wij niet. Laat dat, laat dat helder zijn. U zal hier nog vele keer de, de degens over kruisen, denk ik. Maar ik ga toch over naar het CDA. Um, wie kan ik het woord geven? dank u voorzitter. Ja, dank u voorzitter. Uh... In de commissievergadering uh, hebben wij kort en krachtig gezegd dat wij uh, het voorliggende plan steunen. Omdat het gewoon een goed plan is en het is gewoon nodig in deze tijd. Dat is wat het CDA betreft gewoon een feit. Dat we daar geld voor vrijmaken. Uh, wat wij ook vinden, en dat uh, zult u dan vanavond ook nog zien in, bij het laatste agendapunt. Als het om een uh, motie gaat uh, die ook betrekking heeft op energieprijzen in feite. Een stijging van de. ...lasten voor uh, mensen. Dat gaat ons wel aan het hart. Net zoals ik dat ook van de andere partijen... ...die hiervoor met elkaar in discussie geweest zijn... gehoord heb. Dat geldt dus ook voor het CDA. Het uh, betekent wel... ...hoe ga je dat dan... ...zonder alles door elkaar te halen... ...hoe ga je dat dan uh, uh, regelen? Nou, wat, uh, uh, wat het CDA betreft... Uh, ...is de vraag aan de wethouder... ...die actie die genoemd is, is concreet. Dat is die witgoedactie. Dat zet wel soda aan de dijk. Dat is meer dan uh, folie achter de verwarming. Dat heeft echt wel zin. En zeker ook voor de lagere inkomens. Waar het CDA voor op wil komen als het om energie gaat. Want de koopwoningen, dat is inderdaad een feit. Die komen er uh, beter uit dan de huurwoningen. Wij zijn, even afdwalend, dan ook wel heel benieuwd... wat de prestatieafspraken op dit gebied gaan aangeven het komend jaar. Maar ik wil het niet door elkaar halen. Dat is een ander onderwerp. Dat hoort op een ander moment aan de orde te komen. Daar krijgen we ook berichten over. Dat zal ook aan de orde komen. Dus uh, mijn vraag is namens het CDA. Uh, uh, onder, onderzoek u eens wat de mogelijkheden zijn. Wethouder, in dit geval van duurzaamheid en van armoede. Wat voor mogelijkheden u ziet om uh, hier iets aan te gaan doen. En daarnaast zal ik niet concrete, het concrete bedrag noemen. Maar ja, er wordt nu steeds naar gerefereerd. Zo van, wat gaat u nu eigenlijk doen dan? Nou, dat zullen we te horen krijgen van de wethouder. Er komen honderden euro's uh, ter beschikking. En ik wacht graag af wat de wethouder daarover gaat zeggen. Heer Deen, interruptie. Ja, dank u voorzitter. Ik heb een uh, korte vraag aan de heer Metters. Uh, vindt u het een probleem om, uh, hè, om mensen te helpen... om daar een, een stukje uit het duurzaamheidsfonds voor te reserveren? Vindt u dat een probleem? Dus. Of kijkt, kijkt u enkel naar andere mogelijkheden? Ja, ik, nee, ik vind het bijzonder sympathiek. En ik steun ook... het uh, uh, idee wat u heeft, omdat het sympathiek is. Alleen, ik vind wel dat we ook in deze raad... en nou ja, dat, ...zo zie ik deze zaak... ...wel zuiver moeten houden. Waar haal je dat vandaan? Hoe ga je dat financieren? Dus uh, ik doe een oproep aan die wethouders... Uh, ...om te steunen wat u zegt. Hou nou eens in de gaten dat die gestegen energieprijzen... ...voor uh, mensen met lage inkomens echt... Uh, geholpen moeten worden. Dus die steun heeft u wel. Alleen, ik leg hem bij de wethouders neer om daar met concrete voorstellen te komen. Er zijn andere mogelijkheden en dat gaat echt om honderden euro's met stroomprijzen en met wat we allemaal krijgen als huishoudens. En ik ga ervan uit dat de wethouder daar iets over meer kan zeggen. We hebben het ook kunnen lezen in kranten. Honderden euro's, dat is een andere invalshoek. Dat is natuurlijk rijksgeld en niet ons geld. Met ons geld moeten we de lage inkomens, mensen die problemen met energie, zeker helpen, meneer Deen. Alleen ik, uh, ik wacht af waar de wethouders mee komt. Er is dus één suggestie gedaan. Ik hoop dat we er veel meer krijgen en dat iedereen er ook nog een paar goede heeft. Want daar hoort het thuis. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar de VVD, de heer Hendricks. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Um, ja, de VVD is het ook eens met de doelen achter dit uh, duurzaamheidsfonds. We zijn ook blij dat uh, ja, de voorstellen er liggen dat we dit geld gaan gebruiken. Dat een groot deel daarvan ook revolverend uh, wordt, zodat het niet een. Uh, ja, uitgeven is en weg, maar dat we dat structureel en vaker uh, kunnen inzetten. Dus dat is uh, ja, al met al uh, voor het grootste deel een hele goede stap, goed vond. Fijn dat we dat geld ook uh, hebben om dat uh, te kunnen besteden. Maar voorzitter, ja, het kwam tijdens de commissievergadering ook wel even aan de orde. Uh, dat gaat dan wat specifiek over um, ja, de projectsubsidies. Hè, dus het, het deel waar je, wat het college gewoon kan uitgeven. Dat is als je in die kaders kijkt, heel erg ruim opgeschreven wat daaronder valt en wanneer iets in aanmerking komt. Ehm. Um, als iets in Zandvoort is het heeft iets met duurzaamheid te maken, er kan er geld aan worden uitgegeven. Dat is natuurlijk heel algemeen. Dat staat ook in het. In die kader staat ook. Het college kan nadere subsidieregelingen opstellen. om specifieke thema's uh, te stimuleren. Dus daar wordt al een voorschot genomen op regelingen die opgesteld gaan worden. om dat iets meer in te kaderen, iets meer uh, ja, voorwaarden vooraf te stellen. en kaders te, te geven. Uh, hoe het college straks subsidieaanvragen gaat uh, beoordelen. Um, ja, die missen op dit moment, die kaders. Um, ik meen dat uh, met name ook de heerbouwbegrulssel... ook uh, de wethouder tijdens de commissie daar een uh, toezegging over uh, ontving. Maar dat ze die kaders ontvangen, maar die heb ik volgens mij niet gezien. Uh, dus ik, ik hoor graag van de wethouder uh, wanneer hij met nadere regelingen komt... Uh, of nadere kaders uh, voor die beoordeling. Um, dat algemeen over het stuk. Dan viel mij net op, tijdens de eerste termijn, uh, na aanhaling van het... Uh, amendement van de heer Deen, die eigenlijk op korte termijn de problemen van die uh, energiearmoede wil uh, beperken, dat er wordt verweten dat er op de lange termijn dingen opgelost moeten worden. En die twee worden eigenlijk in de discussie door, uh, met name mevrouw Koop en meneer Al-Gobali aan de ene kant en de heer Deen aan de andere kant, worden tegenover elkaar gezet. Maar volgens mij uh, moeten we allebei doen. We moeten zorgen dat structureel uh, de problemen opgelost worden, daarom dit Duurzaamheidsfonds. Maar we moeten ook zorgen dat mensen dit jaar hun energierekening kunnen betalen zonder daarvoor uh, boodschappen te moeten laten staan. Om het maar zo plat uh, te slaan, voorzitter. Dus ik vind het daarom geen raar voorstel van de heer Deen dat hij een half miljoen weghaalt uit het duurzaamheidsfonds. Er blijft dan nog steeds bijna 50 miljoen over voor al die lange termijn uh, uh, zaken waar we allemaal voor zijn, volgens mij. Dus ik, ik vind het een beetje een kunstmatige tegenstelling en ik zal daarom ook uh, het amendement van de heer Deen steunen. Want ik vind dat uh, de, die energiearmoede is een groot probleem is, wordt waarschijnlijk nog een veel groter uh, probleem. Dus als we daar met ons geld wat aan kunnen doen als gemeente... dan moeten we dat niet laten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan tenslotte eerste termijn raad D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Het, uh, het heeft even geduurd voordat we aan het woord kwamen. Um, in 2017 uh, heb ik namens D66 standwoord middels een motie... Uh, met de verkoop van de aandelen Eneco opgeroepen tot een duurzaamheidsfonds. Dat is... Uh, nou, maar nou, ik weet in ieder geval, nog met een nipte meerderheid heeft het dat gehaald. Uh, maar er stonden een aantal dingen in over uh, het klimaat. De duurzame duelen van, van Zandvoort, het feit dat Zandvoort dat niet had. Maar ook suggesties zoals het scheiden van afval op het strand. Voorzitter, D66 kijkt graag vooruit. Dat doen we ook graag en dat doen we ook op periodes dat niemand ernaar kijkt. Dat is wat D66 doet. Dit duurzaamheidsfonds, wat dat begaat, ook echt een, een uh, uh, ah, wel dat het heel lang heeft geduurd, maar blij dat het uiteindelijk is uh, ontstaan. Uh, het was weliswaar niet de hoogte die wij gewild hadden. Uh, wij gingen uit van 12 miljoen euro, zijn er ook nog door geïnterviewd door het RTL Nieuws, ook gecomplimenteerd door de toenmalige gemeenssecretaris over, besef jij wel wat jij hebt gedaan? Nou, dat besefte ik heel goed, want het was uiteindelijk veel meer, uh, leefde het veel meer op. De, de, de verkoop van de indelen, uh, aandelen aan NECO dan in eerste instantie ingeschat. Um, uiteindelijk was het doel ook vanuit D66 om dat geld te besteden aan burgers en ondernemers en dat is ook gebeurd en dat is gebeurd enerzijds uh, richting een corona herstelfonds maar anderzijds naar de duurzaamheidsfonds uh, en het is ook fijn om dan een aantal zaken terug te zien. We hebben toen bijvoorbeeld gevraagd om mini windmolens dat is een van de kaders